Ze betaalde direct ruim 9300 euro om te voorkomen dat haar auto in beslag werd genomen. De vrouw is eigenaar van een bedrijf in Duitsland en heeft verschillende auto's die door haar werknemers worden gebruikt. De vrouw dacht dat haar werknemers de bekeuringen hadden betaald. DigiD, het systeem om in te loggen bij de overheid, is nog steeds buiten werking. Het systeem is uit voorzorg uitgeschakeld nadat er een beveiligingslek was ontdekt.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files na aanrijdingen. De ene staat op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... tussen Knopen-Terbrechtseplein en Nieuwekaak aan de IJssel 5 kilometer. Bij Nieuwekaak aan de IJssel zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden... vanaf Knopen-Terbrechtseplein via Gorkum over de A16, de A15 en de A27. De A27 Utrecht richting Almere is dicht bij Eemnes na een aanrijding. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer...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 Eind 2007 eindigde in ons land het tijdperk van onschuld en onkreukbaarheid. Want toen kwam in de vastgoedwereld een fraude van ongekende omvang aan het licht. En nu arriveert deze draaikolk van verraad en vertrouwen bij u in de huiskamer. als de vierdelige TV-serie De ontmaskering van de vastgoedfraude. Geregisseerd door onze gast. Hier is Hanro Smitsman. Uw presentator is... Frank van der Linde. Arro, hoe slaat een mens... het handigste en verstandigste... een gitaar aanbroeken? <lacht> uh, ik denk... Uh, door er één keer heel hard... Uh, mee uh, te slaan. Gewoon simpel... Uh... Het is een, een, een instrument dat, dat uh, vrij fragiel is, dus het lijkt me niet zo uh, moeilijk. Je pakt zo'n ding bij de hals. Ja, het doet me denken, ik heb ooit een keer zelf een gitaar kapot geslagen. Maar vooral om uh, duidelijk te maken hoe ernstig ik het vond. Het was mijn eigen gitaar, dus ik sloeg hem kapot. En toen zei ik van ja, en zo erg vind ik het. Ja, hoe <laughs> erg vond je wat? Ik had ruzie. Ja, met een, uh, met een vriend. En ik wilde even duidelijk maken hoe. Uh, hoe ernstig het voor mij was. Dus uh, sloeg me eigenlijk daar kapot. Daarna heb ik dat nooit meer gedaan, want ik had heel veel spijt. Ja. Jij bent niet van de afdeling Kleine Gevoelentjes? Nee. Ik denk het niet. Kleine, triviale gevoelens, ja, die gaan ook zo weer weg. Maar ik vind het ook wel weer heel belangrijk. Ik denk dat... Uh, uh, ik denk dat de kleine gevoelens er wel toe doen, denk ik. Maar... Ja. Um, uh, ik denk als filmmaker dat ik um, grote onderwerpen niet uh, schuw. En bovendien moeten ze knallen, moeten ze raken. Ja. Moeten ze ja. swingen, moeten ze. Ja, niets mag. Uh, niets moet, het moet niet vrijblijvend zijn. Ik vind het uh, ook, ook qua spel. Uh, um, ik vind het belangrijk dat, je, dat, dat, dat het je raakt. Dat je, dat je echt, uh, er echt naar wil kijken en dat het. Uh, dat het bijzonder is waar je naar kijkt. Waarom, dat, dat het ertoe doet. Waarom moet een film echt boom, aankomen? Um, maar ik vind het voor mezelf. Uh, uh, ik, ik, ik zou geen andere film willen zien. Het, het, uh, het, uh, het leven is veel te kort om naar iets, iets te kijken wat te weinig doet. Uh, Alles is liefde. Ja. Uh, dat ik niet. Heb Nee, dat, dat, nee, absoluut. Er is, er is, ik vind dat, dat, uh, uh, dat alle perspectieven en alle verhalen uh, essentieel zijn. Uh, maar jij gaat dat niet maken. Nee, Zoals. niet precies. Maar ik, ik, ik ten, mijn, de telefilm die ik zojuist gemaakt heb... die, die, die, die lijkt daar wel veel op. Vertel gezegd. Nou, dat, dat, dat gaat over uh, vier ouders... En een, en, en een jongen die denkt dat hij kunstmatig verwekt is... Uh, uh, het is een hele lichte, ik komische film. Uh, dat is de opdracht en het, uh, dat vind ik ook leuk. Maar mijn hart gaat toch altijd wel het meeste. Uh, ja, wat ik sensationeel vind, zijn wel de grote, de grote verhalen. Eigenlijk, uh. nou, en jij zegt ook wel eens tegen Intimi: Ik vind de waarheid eigenlijk helemaal niet zo interessant. Je gevoel is veel belangrijker. Ja. Uh, dat, dat komt... Uh, Heel vaak wordt er gezocht naar de waarheid. En, uh, en, en, en de waarheid is, uh, bestaat volgens mij helemaal niet. Maar uh, het perspectief op wat er is gebeurd vind ik veel interessanter. Wat jij... Uh, met het verleden wil uh, ja, ja, dus wat jij plek, mee wil vertellen. De plek van waaraf jij naar iets kijkt, ja. de stemming waarin jij verkeert... de ervaringen die jij hebt opgedaan, die bepalen eigenlijk... jouw ja. perspectief op die waarheid werkelijkheid. Ja. Nou ja, zoals Mulan Kundera ooit eens heeft gezegd... laten we verzonnen verhalen vertellen om de waarheid te achterhalen. Ja, die mag je uitleggen. Die mag ik uitleggen. Hij ja, kan zo op de tegel, maar... Ja, ik dacht, ik ga hem ook op de tegel zetten. Want nou, dat is dan nu verboden. Oh, ja. nou, oké. Okay. <laughs> ik, ik heb hem nog wel een ander hand. Maar, maar leg deze Kundera eens uit. Nou, um... Uh, uh, uh, kijk, de, de, de, als je de waarheid wil pakken, dan is die vluchtig. En ik denk dat het veel interessanter is om na te gaan... wat jij met het verleden wil. Wat, wat wil jij met, een, uh, met je verhaal vertellen? Er is, er is altijd een quintessens wat, wat voor jou belangrijk is. En uh, als je bezig bent met een waarheid... De, ik weet ook niet wat dat is, hoor. Want er zijn zoveel perspectieven op dat wat, wat gebeurd is. Er is natuurlijk wel een waarheid... Maar je kunt als filmmaker niet de waar. Je kunt de je waar moet hem liggen vertellen. Ja, nou ja, dat zegt. Uh, dat wordt ook wel gezegd, hè? Uh, de waarheid liegen ja. is een verhaal vertellen. Goed, nou we hebben uh, uh, een minuut schrijven. of vijftig om, om, om te achterhalen hoe <laughs> dingen echt zitten en hoe ze zouden moeten zitten als we er een mooi verhaal van zouden willen ja. maken. Luisteraars die kunnen uh, twitteren. Hashtag Radio Kunsthof. Ze kunnen ook uh, mailen: www.radiokunsthof.nl. en gaan dan eerst even naar het uh, gastenboek. Um, als ze zouden moeten proberen jouw vader en moeder tot leven te wekken... Eh, als echte figuren. Dus we gaan er niet gelijk literatuur van maken, maar eh, zoals ze zijn. Hè. Wat zou je over ze melden? Wat voor mensen zijn dat? Wow. Um, dat is een lastige. Ik, ik, ik, uh, uh, uh, lastig omdat het... Uh, uh, ook, ook weer niet, omdat ik ze heel goed ken... Uh, Lastig uh, omdat ze niet bij elkaar zijn gebleven. Uh, mijn moeder is, is een uh, kunstenares. Zit ook uh, overigens in de vastgoedfraude. Als kunstenares. Uh, in, de, in de serie? Vertellen ze eens hoe je ja. daarin zit. Nou, uh, we, hadden, we, hebben, we hadden schilderijen nodig. Uh, en. Uh, uh, ik heb mijn moeder gevraagd of, of, zij, uh, of zij dat leuk zou vinden om in de, in de serie te komen. En, uh, en ze zei, ja, doe maar. Uh, met name en toename. Met name en toename, met, met schilderijen. Uh, en uh, ja, voor mezelf is dat fantastisch. Omdat, uh, ja, ja, want ik vind die man, ook... die, die, die wil zo'n prestigieuze doek hebben. Hè? Ja. Twee bij vier of, of iets dergelijks. De graaicultuur, cultuur, ja, dan doe je ook aan kunst en cultuur natuurlijk. En jij dacht, leuk om de schilderij van mijn moeder erin te proppen. Ja, ja, ja. precies. Hey, en, en vader? Mijn vader is, is, is een, een, een hele eerlijke een, een, een man, een, een pionier. Hij heeft vrij lang in Israël gewerkt. En in het buitenland is een, is een ondernemer, is een, een landbouwingenieur, zou je kunnen zeggen. En mijn moeder is een kunstenares uh, ja. en uh, ambivalent. En, uh, waarom gingen ze uit elkaar? Um, ja, waarom gaan mensen uit elkaar? Hè? Hoe uh, de liefde verdwijnt en um, een lastig uh, verhaal. Misschien is het goed om even bij opa te beginnen, want dat was met er <lacht> Wat voor type was dat? <lacht> um, Zoals ik mijn opa zie, um, uh, vrij conservatief, gelovig. Um, ik, mijn moeder kreeg op een bepaald moment een, uh, een relatie met een andere vrouw. En mijn opa vertelde mij toen ik elf was: van... van ja, je, je moeder zal tanden knassen in de, in de hel. Tanden knassen in de hel? Ja, dat is zeg maar uh, ja, wat je terug kunt vinden in de Bijbel, dat soort ja. teksten. Ja. Daarom was het natuurlijk, uh, zeker in die tijd, schat ik, opmerkelijk dat jouw moeder. Uh, getrouwd met een man. Ja. Op zeker moment amoureus werd met een vrouw. Ja, maar ik denk, ik denk dat de, de, de, de, de landbouwcultuur uh, stond haar niet aan. <lacht> uh. Wat zeg je nou? De landbouwcultuur stond haar ja. aan. Ja, dat is, dat is iets waar zij zich uh, uh, niet prettig in voelde, denk nee. ik. Uh. Maar dan ben je uh, toch niet per se verliefd op een vrouw? Nou, nee, broer, ja, nou ja, een vrouw of een man. Ik denk dat, dat ze had genoeg liefde in zich om verliefd te worden op wie dan ook, denk ik. Ik denk ja. dat ze vooral weg wilde gaan. En een vrouw tegenkwam en daar verliefd op werd. En uh, uh, samen maakten ze muziek. En, uh, hmm. uh, ja, dan, en dat weggaan, je... dat, dat was een thema. Hè? Want ik bedoel, ja. klopt het dat er is geëmigreerd naar Israël... vanwege die schaduw van die opa die over dat gezin van jullie viel? Ja, dat is, dat, is, dat is lastig. Mijn verhaal... Ik zou, je zou enerzijds kunnen zeggen... Uh, ze zijn weggegaan. Uh, het verhaal van de familie zou kunnen zijn... Uh, je gaat weg uit Nederland. En, en we, om, is op dat moment, we is het gezin. Jij, je vader, ja, je moeder. Maar en... ik, heb daar niet, ik heb daar natuurlijk geen beslissing in genomen. Dit, dit Kindje van een... één. Ja, precies. Um, uh, uh, je gaat weg en je gaat pionieren in het buitenland. Uh, je zou ook kunnen zeggen... Je gaat weg om het huwelijk uh, te redden. Ik denk eerlijk gezegd dat het laatste meer van toepassing is. Wat herinner je je van, van die, die periode in, in Israël? Hè? Um, als kind is het fantastisch om daar te wonen. Als kind is het. Uh, wij woonden aan, uh, aan, uh, aan, de, aan de grens van Libanon, in, uh, vlakbij Naria. Uh, uh, aan zee. Um, en uh, ik, ik, ik vond het eigenlijk alleen maar. Uh, ja, ik vond het alleen maar fantastisch. Uh, uh, veel zwemmen. Uh, Um, en de katouches die overgeschoten werden... De raketten. Dat, ja, dat viel wel mee. Dat was, uh, dat was in mij als kind, vond ik dat eerlijk gezegd was dat eerder een spektakel, uh, in de zin van uh, uh, het alarm gaat af... je wordt uit je bed gerukt, je gaat in een schelkelder zitten... en je gaat liedjes zingen en snoep eten. Uh, en je, en ja. Dus dat was eerder een feest dan... Uh, klinkt klinkt uh, inderdaad ontstellend gezellig, maar, maar op later moment heb jij een film gemaakt over de massamoord in uh, Sabra Shatila... Ja. Uh, de, de Palestijnse kampen, Precies. door de falangisten... Ja. Uh, die daardoor door de Israëlisch ja. in werden gestuurd... Uh. Ja. Uh, dus het, het kan niet alleen maar partytime zijn, zijn. Nee, zelfs. als kind. Hè? Later ontdek je een andere geschiedenis. De geschiedenis uh, dat, dat er een heel ander verhaal is. En, en dat andere verhaal, daar was ik in geïnteresseerd. Dus toen ik hoorde dat Ariel Chiron aangeklaagd werd in België... Ja, de vanhef, Israëlische premier. Ja. Precies. Uh, omdat B uh, België uh, had een uh, illumineus idee. Uh, uh, de uh, genocidewet hadden ze bedacht. Je kon iedereen vervolgen uit Nempoort welke land. Nou, in principe... Maar dat moet natuurlijk wel goed gekeurd worden. Ja. Weet je wel? En, en Amerika wilde daar niet aan. Uh, uh, volgens mij heeft Nederland er vrij weinig over gezegd. Maar goed, de, die, de Belgen maar zaten goed, achter de Sharon aan. Precies, dus die, die, de, de slachtoffers die, die, die, wilden, die maakten gebruik. Is zo, van die Belgische wet? Van ja. Belgische ja. wet. Ja, om Sharon aan te gebruiken. ja. En in 1982 ja. zijn er heel veel mensen afgeslacht. Ik was ge geïnteresseerd, hoe is dat nou precies gegaan? Want het verhaal uh, uh, wat de meeste mensen denken... is dat Falangisten dat gedaan hebben. Het verhaal uh, dat volgens mij veel meer uh, uh, uh, werkelijk is... is dat dat kamp afgesloten is door de Israëliërs. En de Israëliërs hebben die Falangisten het kamp ingestuurd... en die mochten daar twee dagen huishouden. En er uh, zijn drie tot, uh, uh, drie, nou, zo twee tot drieënhalfduizend mensen ja. afgeslacht... voornamelijk ja. vrouwen en kinderen... Uh, ja. Dat, en, en ik wilde weten, ik dacht, ik, ik dacht, weet je, ik ga nu eens naar die andere kant toe... en ik wil eens weten hoe dat zit. Uh, uh, wie zijn die, die slachtoffers van, van het uh, enorme bloedpad? Ja. En zo lopen er voortdurend allerlei interessante dwarsverbanden... tussen jouw persoonlijke levensverhaal en, en wat je doet als, als, als, als film. Hè? dat valt mij op. In, in heel veel van je films keert bijvoorbeeld het thema terug... van verhouding tussen ouders en kinderen. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Waarom is dat zo essentieel voor jou? Um, ja, uh, uh, bijvoorbeeld ik heb een korte film gemaakt uh, en die film heet Dayo. Um, wat ik, wat ik, dat is een kort filmpje over een jongetje uh, die ontvangt cadeautjes uh, van de, uh, de minnaars van zijn moeder. En uh, zij verandert nogal vaak van minnaars, dus hij krijgt heel veel cadeautjes. En elke keer als een minnaar uh, zijn moeder uh, verlaat, begraaft hij die cadeautjes in een bos. Ja, een mooi beeld. Uh, ja. En het verhaal begint dat hij met een hamer een kuil graaft, huilt en zegt ik ben mijn spa vergeten. Uh, dan blijkt later dat hij dus het allerlaatste cadeautje, dat is een hond, uh, ook begraaft. Uh, ja. Tussen al die andere cadeautjes. Waar het mij dus heel hier om gaat... is dat het, uh, het kind uh, uh, uh, uh, uh, kan geen uiting geven aan zijn, aan zijn verdriet. En, en op het moment dat hij een hondje heeft en daar heel blij mee is... Uh, kan hij toch ondanks alles niets anders doen dan in dat patroon uh, verder gaan... en uh, het hondje uh, moet hij wel opgraven. Wat ik daarmee wil zeggen... Is dat dat jongetje vastzit in een patroon van ellende. Dus de armoede is niet niets hebben. De armoede is dat je niet, kunt, uh, uit, niet kunt, uit, die, mm. uit, uit het patroonkant kan komen. En wat zou en, de grote Freud, denk je, hebben geroepen over deze Arno Smitsman. die heel vaak die ouders- en kinderen thematiek verwerkt? Ik denk dat, dat uh, uh, hoe we ons verhouden tot elkaar. dat daar. Uh, dat, um, dat daar altijd iets zit, een, een soort werkelijkheid. Uh, ik geloof niet meer dat, dat, uh, dat een werkelijkheid bij één persoon... werkelijkheid is iets tussen personen. Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, yeah, misschien klinkt dat vaag, maar... Uh, nee, dat kristalliseert dat zich uit in de relatie die die mensen hebben... en de betekenis die zij eraan verlenen. Het zijn dus niet de feiten die tellen, niet de dingen nee. die ze... Hè, dan gaan we weer de gevoelens ja. tellen. Ja. Kijk, ik zit daar zo over door te hakken bij je... omdat ik uh, eigenlijk een soort van tweescheiding in je werk zie. De, heel veel van dit soort persoonlijke films. En daarnaast de factionsfilms, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. Uh, grote maatschappelijke thema's waarin jij uh, gaat zitten graven... En, en, en die je op een hele journalistieke manier vormgeeft. Ja. Uh, zoals nu met de vastgoedverhouden. Ja. Uh, zie jij dat zelf ook, die tweescheiding? Of zoek ik iets dat, dat, dat jij zelf anders leest? Nee, dat, dat is volgens mij wel waar. Ik raak, ik raak vaak... Uh, je leest iets, hè. En, en, en dan denk je... Bijvoorbeeld toen ik... Uh, uh, nou, ik moet nu even denken aan de, aan de film Skin. Daar, daar hebben we het nu niet over. Je debuut, uh, speelt. Ja. Op, ja. Nou, laten we het daar niet over gaan hebben. Maar, uh, nou, kunnen we, kunnen we natuurlijk wel even iets uh, over zeggen. Hij speelt zich af in 1979... Puber Frank hier loopt zich te pletteren op zijn vader, hè? die als overlevende van een concentratiekamp in ja. zichzelf zit ja. opgesloten, zou je kunnen ja. zeggen. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat, dat, wat, wat, mij, wat mij opviel is dat het de, de icoon, hè, de, de moordenaar uh, van, uh, van uh, een jongen. Uh, nou ja, het, een jongen van 16 vermoord iemand. Uh, dat wordt een, uh, die noemen we met z'n allen de racist. Maar dat, ja. hij blijkt uiteindelijk een Joodse vader te hebben die, die in dat kamp heeft gezeten. Precies. Ja, en het is en, naar Erwin. Ja, eh, eh, Duinmeijer, Precies. En dat is gebeurd ja. en dat vertaal jij. Ja. En, en dus het loopt ook door elkaar heen, hè? maatschappelijke thema's en weer ouder-kindverhouding. Het is niet ja. helemaal te scheiden, wil je zeggen? Nee, het is niet helemaal te scheiden. Nee. Ja, dat is, dat, <laughs> goed. En dan nou gaan we naar, naar, naar, naar die faction categorieën. Naar uh, films als Eileen uh, over uh, activisten. Terroristen zeggen sommigen. Uh, Tanja Nijmeijer. Uh, oh, uh, naar Schemer over de moord op het uh, meisje Maya Brüderitsje. Ja. De punt over de Molokse treinkaping in 1977. En dan nu uh, deze film over die uh, enorme vastgoedfraude. Hoe, hoe zit die categorie in elkaar? Waarom maak je die films? Um. Ja, je, je, je laat. Uh, en, ze zijn niet allemaal hetzelfde voor mij hoor. Als je putten uit een woede die uh, maatschappelijk geworteld is. Ja, eigenlijk allemaal. En dan probeer je vervolgens uh, te begrijpen wat daarachter zit. Eh, Voordat je ze bijvoorbeeld. Uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld in de vastgoedfraude, dat gaat vooral over twee mannen die op uh, eigen kracht. Het durven op te nemen tegen de gevestigde orde en de politieke elite, zeg maar. Het is, het is, Want zo uh, zien uh, zij dat. Deze, zo zien deze zij dat, De graaiers, ja. die, die hebben we spreken een ideaal. Ja. Ja, bedoel, dan heb je één persoon, dat is echt een non-conformist. En dat is eigenlijk meer een dichter. En, en de andere is, is, is, heeft, heeft iets autistisch. Ja, Laten we ze even bij naam noemen. Ja. Uh, de, de oorspronkelijke hoofdfiguur, Jan van Vleime, wordt uh, gespeeld uh, door uh, uh, Ian Bok. Ja. Uh, en in de film heet hij Ger van Woerkom. Ja. En daarnaast is een tweede hoofdfiguur gebaseerd op Nico Vijsma geacteerd door uh, Jeroen Willems... en hij heet Theo Frein. Ja. Dat zijn de twee protagonisten, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. Schets hun tegenstelling eens. Nou, ze zijn compleet... Uh, eigenlijk, het moet een een en twee eenheid zijn. Ja, die Blok is een keurige Aardenhoutse jongen. Ja. Ze hebben, uh, de de een, is een is een dichter... is een non-conformist... is een... Is een non en de, en de ander is, is echt uh, bijna autistisch, zou je kunnen zeggen. Ja, die, die, die, die aardappel in de keel. Precies. Uh, ja. Niet huilen. Ja. En die twee mannen die, die sluiten een verbond. En die twee mannen die, die gaan uh, uh, heel, eigenlijk heel baldadig tegen de gevestigde orde in. En willen vooral heel rijk worden. Ja. En, en denk jij even naar het echte verhaal... dat de grondslag ligt aan die, die de serie van jou... dat zij ook werkelijk dat idealisme hebben gehad? Waar gaan die politici eens even een poepje laten ruiken? Of was het toch doodgewoon miljoenenjacht? Nou, ik denk in werkelijkheid dat dat geld toch wel een maatstaf was. Ik denk voor de een veel minder dan voor de ander. Ja, voor dus die de dichter die de met, dichter, met de ja, Precies, uh, ja. Dan viel het wel ja. mee. Maar uiteindelijk ging het om dat kwart miljard, hè? Kwart miljard. Ja, precies. En, en, en nog meer dan dat... Ja. Namelijk? Nou, uh, boel, het is niet, de, de, de vastgoedfraude is niet één zaak. Dat zijn verschillende zaken. Boel, uh, Philips Pensioenfonds is de meest bekende. Uh, maar er zijn nog veel meer zaken natuurlijk. Uh. Als we even het, het verhaal zouden proberen in een nutshell samen te vatten... hoe zou jij dat dan doen? Wat, wat is hier eigenlijk de kwestie? De, het, het verhaal gaat over twee mannen... Uh, een, een vriendschap tussen twee mannen... die uh, tegen de gevestigde orde in uh, zichzelf enorm verrijken... maar in de wereld van het geld zich uh, elkaar kwijtraken. En, en, en hoe doen ze dat, dat verrijken? Wat is de kern van de constructie die zij toepassen? Even uh, de maatschappelijke realiteit. hoe het echt was. Hoe denken dat het echt was? Nou, je, je moet... Je moet uh, je, Kijk, in de jaren 70 uh, uh, was dat een zeer gevestigde uh, orde waar je niet tussen kwam. Super hiërarchisch. En zij, in de jaren 80, draaiden het op een bepaald moment alleen nog maar om geld te verdienen. Projectontwikkelaars, Precies, projectontwikkelaars. Dus je, je moet ervoor zorgen dat je ertussen komt. En daar gaat die film dus ook over. Dat doen ze vrij ingenieus. Uh, uh, de contacten die ze leggen, de beloftes die ze maken, dat doen ze samen. Werken ze werken gewoon hoog in die bedrijven. Precies, ze, ze gebruiken elkaar. De een gebruikt de dichter, andersom. Ook, ze hebben het, het een heeft het zakelijke, de ander heeft het dichterlijke en, en, en ze werken zich omhoog. Ja. En wat je moet doen is, eh, nou, je moet ervoor zorgen dat we in de werkelijkheid bijvoorbeeld eh, eh, pensioenfonds, Philips pensioenfonds, heeft een pakket vastgoed en eh, eh, wil daarvan af. Dan moet jij ervoor zorgen dat jij uh, uh, dat, eigenlijk, uh, dat contact kunt leggen. En dan ga je, eigenlijk, ga je kijken wie uh, er allemaal iets uh, van dat vastgoed wil. En jij, en jij gaat eraan verdienen? Dan, ja, je zorgt ervoor dat dat gewoon uh, acht keer op die dag doorverkocht wordt. En, uh, en elke keer, het hoeft niet voor meer of zo, maar doorverkocht wordt. En, en, en, en pakketten kun je eraf halen. Je krijgt maar, percentages, precies, visies. Ja, uh, dat krijg je ook allemaal. Maar de vraag is uh, uh, aan het eind... Uh, blijkt uh, uh, het vastgoed uh, uh, op papier één keer 120 miljoen meer waard te zijn. Ja. Dus dan, als Dat is als... ook nog goed voor de maatschappij, zeggen ze er dan bij. Ja. Daar worden we met z'n allen beter van. Nou ja, zij zeggen inderdaad, alles wat wij doen... zonder ons zou er niets uh, op de Zuidas gebouwd zijn. Nee. Het is misschien wel mooi om even een scène te pakken... waarin duidelijk wordt hoe deze twee mannen zich tot elkaar verhouden. Hè. We gaan uh, Jeroen Willems horen, die staat op een... Een stuk grond aan de rand van Amsterdam. Ik, ik geloof dat het daar aan de rand van Eiburg is. Is dat ja. daar gedraaid? Nee, het is niet Eiburg. Waar, waar is. Ja, nee, is wel ja, Eiberg. ja, ja vlakbij die brug daar, Precies, ja. over, over het ja. water. En daar ja. uh, er staan er een paar van, van, van die oude bouwtorens. Ja. En, en die Willems, uh, die. Die dichter, die, die, die meeslepende, vrouw, ja. die charismatische... Hier, vrouw. hier, in deze scène worden het eigenlijk bloedbroeders, ja, uit. Die, die spreekt tegen uh, die vastgoedman die daar uh, gehurkt uh, boven het gras zit. En daar vestigt zich, daar kristalliseert zich uit... de relatie tussen die twee mannen. Ja. Zitten. De ogen dicht. Niet nadenken doen. Hop, doen. Ja, hoog dicht. Haal nu die diep adem. Richt al je gedachten op je stuitje. Ja, stel je voor dat je op een stortkoker zit. Eindeloze stortkoker die tot diep in de grond rijkt. Beneden in de diepte zitten al die... Met de ambtenaren, met de middelmatige kutbomleempjes Voel je het, voel je het, kom op, voel het, voel je het, voel je het. Dumpen nu, nu! Dumpen die tering Kom op! Laat al dat gezeik in de diepte storten. Wow, daarin! Voel je dat je sterker wordt? Voel je, voel je dat je sterker wordt? Ik moet echt kakken. Ja! Trek je broek uit! Trek je broek uit! Trek je broek uit! Kijk uit! Schij! Top! Schij! Gap! Schijt op die slappe! Schrijf dat ze voelen wie de baas is! Ik ben de baas! Ik ben de baas! Wie? Ik ben de baas! luistert naar of op Radio 1 van de NTR maandag tot en met donderdag... over de wonderwereld van kunst, cultuur en media. We gaan zo verder praten over dit fragment... uit de ontmaskering van de vastgoedfraude... geregisseerd door Hanro Smitsman. Maar eerst verkeer. Ja, het verkeer uh, komt van de A20-hoek van Holland richting Gouda. Daar staat nog 5 kilometer voor Nieuwekerk aan de IJssel. Maar een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A27-Utrecht richting Almere staat 2 kilometer bij Emnes... Of dat is een ongeluk. Verkeer wordt daar langs geleid via de vluchtstrook. NTR speciaal voor iedereen. Aroue uh, Smitsman, um, die twee mannen zitten daar op dat uh, veld, die omhooggevallen types in de griekse cultuur, die de vastgoedwereld heet. Um, hoe maak je van zoiets een spannende vierdelige serie? Want dat lijkt een wereld van kantoren. Uh, nou, misschien is een dure villa met een zwembad ernaast en veel papier. Ja. Ja, dat is, ook, dat, dat is ook heel lastig. Dan moet ik zeggen dat het scenario erg goed geschreven is... door, door. de broeders Linzen, Roland en uh, Mark. Um, maar het, het gaat continu om verhouding. Hoe, hoe verhouden mensen zich tot elkaar? Wat verlang je van de, of verwacht je van de ander? Um, dus het is ook drama, zeg je? Ja, het is absoluut drama, absoluut. Uh, als je het, het eerste verhoor bijvoorbeeld... Dan, dan denk je, oh jee, hoe... Uh, hoe maak je dit spannend? Het is, ik, ik, ik lees acht pagina's. Uh, uh, Ali Ben Horsting ondervraagt uh, uh, de eerste keer Ger van Hoerkum. Ja. Hoe maak je dat spannend? Uh, maar het spannende is, is, continu, is, wat weet de een en wat ja, verwacht de ander? Want, en... want deze officier van justitie die heeft 70.000 gesprekken afgeluisterd. Ja, ja voor die ontmoeting. Ja. En daar staat een heel klein beetje spanning op die man. Raar, hè? Ja. Die wil wel. Ja, maar het is toch fantastisch... Ja. Dat, dat als je tegen een acteur zegt... je hebt vier jaar lang heb je, heb je iemand achtervolgd. Je hebt, je hebt, er zijn 70.000 transcripties. Uh, uh, er is ontzettend veel papierwerk gedaan. En, en, en dan mag je hem oppakken. Ja. En, en dan kun je echt, je kunt putten uit ontzettend veel informatie. Weet je wel, waar, waar begin je mee? Dus die komt spattend je, van de adrenaline ja, die En die moet winnen. zich inhouden. Dus het veel meer dat inhouden en waar beginnen we mee? Dat is, dat is interessant. Ja. En, en, maar je, het, het blijft lastig, want, want uh, het OM wil natuurlijk wel winnen. Maar je hebt ook uh, allerlei andere manieren toegepast om het uh, spannend te maken. Wat mij bijvoorbeeld opviel was... als er een karakter wordt geïntroduceerd... staat het beeld, wat is het, een halve seconde stil... en verschijnt de naam erbij. Hoe ja. kom je aan dat trucje? Nou, dat, dat heb ik bedacht omdat ik dacht van... Uh, het is journalistiek drama. En uh, ik vind het ook wel fijn dat ik meteen weet uh, om wie het gaat. Uh, als er staat uh, uh, een vrouw uh, praat met Ger... En dan blijkt zij journalisten te zijn. Ja. Uh, Jessica Boelens gespeeld door Annick Vijver. Dan is het fijn om te weten wie is zij waarom vraagt ze dit... Weet je wel, ze willen hem interviewen omdat uh, de meeste uh, vastgoedmannen uh, in de quote 500 staan. Dat mm -hmm. was de helft daarvan, ja. uh, Schijnen allemaal vastgoedmannen te zijn. Waarom is dat? Dan is meteen, je weet dan wel meteen wat de verhouding is. Vestigen. Precies. Ja. En, en, en uh, omdat er toch wel veel namen in zitten, dacht ik, ah, dit, dit werkt wel. Dan kan ik nou, namelijk slim, uh, dan je, kan ik namelijk door met het drama. Je doet nog andere dingen met, met Groothoek. En, en andere lenzen vertaal, één uh, of twee trucs die je toepast? Nou, wat ik, wat we, waar we voor gekozen hebben is om het heden met, uh, met groothoek op te nemen. Dat wil zeggen, vanaf het moment dat ze opgepakt worden door het fiat... dan, dan, uh, dan, dan trekken we de hele wereld erbij dan uh, word, je, word je eigenlijk uit die droomwereld getrokken, als het ware. Dus we gebruiken de lange lens voor het verleden. Dan zitten ze in die droomwereld. Ja. En vanaf het moment dat ze opgepakt worden... Dan te, nee, dan, dan, ja. we en, rijden letterlijk op ze in. En, en kleurverschillen ook voor het ja, een of het andere wereldje. Ja. Welke kleur voor de bankwereld? Nou, dat, is, dat is blauw. Ja, en, uh, en, en, en bruin voor uh, eigenlijk uh, alles daarna. Dus het OM. Ja. Uh, normaal gesproken he, kies je blauw voor het OM. Maar ik vond het eigenlijk wel fijn om een wat zachtere kleur... Uh, dat is ook wat veel, uh, wat veel gebeurt in Amerikaanse films. Maar om, ook, om het veel meer ook een karakter te geven. Ik, ja. ik vond het ook wel fijn om het OM en een karakter te geven. Dat maakt het ook wat spannender. Dat er moet wel echt iets tegenover staan. Ben jij nou um, gevoelens gaan krijgen voor die mannen die jij in die film... Tussen aan de die, die Vijsma bijvoorbeeld. Die dichter zoals jij hem noemt. Ja. Met dat paardenstaartje. Die charismatische man. Die in de rechtbank ook de ja. gelegenheid krijgt om een eigen gedicht voor te dragen. En iedereen eigenlijk plat speelde. Echt. We hebben het over realiteit ja. toch maar een keer met overleggen. Ja. Vond ik je hem het... leuk? Ik, ik, ik vind hem intrigerend ja. En ik vind hem... Um, um, uh, ik wilde daarom ook dat Jeroen Willems die rol zou gaan spelen, omdat ik echt van begin af aan dacht van... dit is de Rasputin van de vastgoedfraude, dit is een, uh, dit is een magier. En, uh, en, en, en op die manier wilde ik hem ook eigenlijk neerzetten. Uh, hij heeft het een en ander meegemaakt. Hij, hij, hij heeft behoorlijk veel bagage, veel pijn meegemaakt. En nu is het een soort nihilist. Want wat heeft hij Vijsma maanden? Nou, in gemaakt? principe heeft hij als jongetje in een jappenkamp gezeten... Uh, dat wordt niet echt uitgewerkt, maar dat kun je wel, dat krijg je af en toe. Ampers, ja, Ja, krijg je dat, krijg je dat mee. Uh, maar hij is daardoor een soort dichter geworden. Boel, uh, uh, niets uh, is echt belangrijk behalve die vriendschap. Nee, maar hij dendert een kantoor binnen, walst uh, over de receptionisten heen, scheldt iedereen verrot, pakt mensen bij hun lurven. Ja. Uh, hoe kan je van hem houden, zou ik maar zeggen. Ja, maar het is toch prachtig als, als officier van justitie. En dan, dat is op het moment dat, dat deze man weet dat hij gaat sterven. Zegt tegen hem, is er misschien nog iets anders dat u kwijt wilt over Ger van Woerkum? Ja, dat, dat vraagt hij aan die vijs, maar aan die dichter. Precies. Ja. En dan antwoordt hij? En dan antwoordt een gedicht. Ja. Het is prachtig. En dan staat hij op en dan komt hij met een gedicht. En ik, ik, misschien wil je dat ik het voorlees. maar. maar. Ja, hij zegt, laat me... Laat mij alleen. Dit is de tweesprong onze wegen. Hij hebt mij tot den versten rand geleid. Wij zullen eens den zwarte wijn van dood en donker uit één beker drinken. Wij zullen stromend in elkaar verzinken en eeuwig zijn. En dit ontroerde mij ook heel erg, omdat hij. Dit gaat natuurlijk over de dood. En daar ja. hebben we het ook over gehad. Ja. Dus dat is dat, dat, dat toen hij stierf, toen uh, uh, kort uh, na de opnames. Was, Willems. Ik nog bezig, Jeroen Willems, ja. was ik nog bezig met, met, uh, met de montage en, uh, en de audio. En, en, en om terug te keren bij ons thema realiteit en niet-realiteit... Ja. je ging alles door elkaar lopen. Dus. Je ging alles door elkaar lopen. Op een gegeven moment dacht ik ook echt... Uh, het lijkt wel alsof, alsof de werkelijkheid een, een, een soort reflectie is van, van de film. Uh, wat, wat, uh, Want hoe, hoe was dat dan voor jou om op een gegeven moment te horen... dat Jeroen Willems was overleden? Terwijl je het eerst, uh, hebt gedraaid allemaal. Ja, ik dacht dat het een hoax was... Ik, ik, ik had het idee dat het juist heel erg goed met hem ging. Ja, even hij was ondertussen het de... Carré, december. Er ja. uh, zou, zou een grote gala-voorstelling zijn. En, en achter de schermen, een paar uur voordat het zich allemaal zou gaan vol, voltrekken, uh, krijgt hij Willem een, een hartstilstand. Wordt nog gereanimeerd, althans pogingen. Ja. En dat loopt van die kant verkeerd af. Ja. Dat hoor je, maar dat, dat, dat geloof je uh, heel lang niet. Maar waar uh... moest jij aan terugdenken? Um... Nou, in de, in de serie sterft hij ook. We hebben, hebben het ook over de dood gehad. We hebben het ook uh, van: wat is dat? Uh, wat doe je? Wat denk je als de dood je doodje in de ogen aankijkt? Dat je erachter komt dat je gaat sterven. Wat betekent dat eigenlijk? Daar hebben jullie gesprek over Daar hebben we over. over gehad, omdat dat ook echt in de serie gebeurt. En wat zei uh, jij daar dan over? Nou, hij had het over, over... Zijn vader is vrij jong gestorven. En, en, en, uh, uh, hij was er vroeger altijd bang voor, maar nu niet meer. Hij dacht dat het allemaal wel goed zou gaan. Maar hij was uh, een man die aan een hard leving deed. Ja, maar hij stond ook zo in het leven. Hij, hij was, uh, er, er is een scène uh, uh, uh, waarin hij op zijn hoofd moet staan. Uh, de, uh, en uh, Hij gaat gewoon huppakee uh, uh, nee. op, ja. op zijn hoofd staan. Los, Niet tegen de muur aan, maar gewoon los op zijn hoofd staan. Dus wat dat betreft uh, ja, voelde hij ook als een zeer, zeer uh, super-energieke... Uh... Woest leven? Ja. Uh, wild leven. Ik moet zeggen, ik moet bekennen... dat ik schrok van die scène uh, in deel 1... waarin hij wordt gereanimeerd. Ja. Uh, uh, dat is onder uh, andere uh, ook een scène waarin... Ja, uh... ik, ik moet echt zeggen, ik bedoel, je, je, je weet, het is nog maar zeer kort geleden... dat hij ja. is overleden. En je ziet hem daar gereanimeerd worden. Heb je jezelf afgevraagd of het handig... Was of het goed was om die scène erin te laten zitten. Ja, absoluut. Ik denk dat Jeroen niet anders gewild. Dit is, dit is de serie die we maakten. We vonden dat ook heel leuk om het op te nemen. Ja. Uh, en hij speelt een rol... Uh, uh, maar ik vond hier de waarheid, de werkelijkheid. We hebben heel erg gelachen om die scène. Omdat ja? hij, natuurlijk, ja, omdat hij, uh, hij, is, hij heeft gewoon, ze hebben te veel pilletjes geslikt. En uh, hij wordt gereanimeerd door uh, uh, Tamaris, gespeeld door Sofie van Winden. en uh, ja, vriendin, mijn geliefde. vriendin. Ja. Precies, mijn geliefde, <laughs> inderdaad. Uh, in de serie De geliefde van, van, van, uh, van, uh, van Theo. En. Um, de officier van justitie of hulpofficier van justitie staat daar met, uh, uh, met, uh, uh, met, uh, met, met pilletjes in ja. haar handen. Is dit de oorzaak? En hij zegt, hadden we een afspraak? Ja, ja. en Ho hij wordt opgepompt, wordt Precies. weer naar het leven teruggeduwd. Ja. ja. Ja, maar goed, je hebt dus geen, geen twijfel gehad over de vraag of, of de scène wel gegeven nee, nee, de, de, de film, van Jeroen de film, we, hebben, we, hebben, we hebben opnames gemaakt en we moeten de uh, uh, zo mooi mogelijke serie afleveren. En ik denk dat Jeroen iets anders wil dan dat. En um, intimie van, van Jeroen Willems, hoe zouden die er mogelijkwijs naar kunnen kijken? Ja, ik, ik, ik, eh, ik hoop dat ze zien, eh, en dat weten ze natuurlijk, wat een fantastische acteur eh, en, en persoon het geweest is. Want het is weg, eh, werkelijk een geniale acteur. Die, die uh, elk moment interessant maakt in zijn spel. En uh, grappig genoeg ook uh, over elk moment twijfelt. Uh, mm. En de, de twijfel vond ik ook zo leuk. Want dat is wel iets wat we wel gemeen hadden. is Dat, dat continu, dat altijd twijfelen eigenlijk. Uh, misschien is dat ook wel een soort trial and error achtige manier van spelen. Dat je, je, je, uh, je wil dat het belangrijk is. Je wil dat er elk moment naar je gekeken wordt. En zo speelt hij ook. Ja, ja oké. Okay, dus jij zegt daar... Daar gaan zij tegen kunnen. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik gewoon Jeroen weer zien als, als prachtig acteur... die hij altijd uh, had willen ja. zijn en is nog steeds. Maar zo spreek je ook wel over hem, he? eigenlijk in de tegenwoordige tijd. Ja, ja maar zo zie ik hem ook uh, voor mij. Uh... Laten we nog even uh, kijken naar, naar wat, wat nou meer uh, nog uh, aan de hand is in de film... dan alleen de, de strijd tussen die mannen, het geld aan zich... Uh, de liefde tussen die mannen en, uh, en, en wat er in die cultuur rondom die poen allemaal uh, gebeurt. We, we kennen dat woord van uh, Wall Street, uh, Gordon ja. Gecko, greed is good. Begeerigheid, uh, verlangen naar geld is, is, is een goede zaak. Leven we nou in een hele andere cultuur anno 2013 dan, dan waarin uh, die, die affaire zich afspeelt? Toen, toen waren het toch ook een beetje helden? Ja, ik denk dat dat... Bankier en, en, en projectontwikkelaar is nu niet meer iets... wat je op een familiefeestje graag over jezelf vertelt. Nee, maar is, was dat anders vroeger? Nou, met, in die uh... tijd van Wall Street en zo... toen waren er toch wel mannen waar je tegen keek. Ja. Ook hier. Ferraris en uh, ja. de Zuidas. Nou ja, ik Champagne. weet wel dat, dat, dat de, de, de bedrijfscultuur van het bouwfonds... een andere was... Uh, voor 1980 dan daarna. Uh, wel hiërarchisch... Uh, conservatief... maar uh, ze deden absoluut niet... Aan, aan, uh, aan zelfverrijking zoals ze daarna... Het was een keurige klub. Ja, tuurlijk. En, en het, is niet, het, het is natuurlijk ook zo dat... dat zij, er is, zijn mensen bijgekomen... die, die, uh, die bouwfonds... Uh, een slechte naam hebben gegeven. Maar bouwfonds zelf... Ja, dus de, nog steeds dus, uh, dat, de, dat oude bolwerk. Ja, ja. die is gepenetreerd, gepenetreerd dus feitelijk dus door, is, door mensen uh, die dachten... wij kunnen dit als vehikel gebruiken ja, om ons... commercieel vastgoed uh, winst te maken. Uh, maar ja, dat... dat uh. En, uh, en uh, ja, er is natuurlijk altijd die filosofie van, van Rand waarin... Uh, zij zegt... Uh, even Rand even toelichten. Ja, Rand is uh, een filosoof die niet meer leeft, maar... Uh... Je hebt er een hele stapel papier meegenomen. Vertel het, het gewoon ik eens zei... uit je hoofd. moet ik er een prop ik... van maak. <laughs> Jij hebt nog veel meer ja, papier voor je liggen. Ja, maar ik, ik ben niet ja. Ik weet zo weinig van Rand. Nee, maar het uh, uh, gaat over uh, uh, is geld uh, uh, de barometer... Uh, uh, uh, van de maatschappij, hè, van, ja. van, van, van het goede of niet. Uh, ja. dat bedoelt, uiteindelijk gaat het erover. Is, is het de maatstaf of niet? Uh, als het de maatstaf is, dan zou je kunnen zeggen: dan lokt dat corruptie en, en, en, en hypocrisie uit. Dat, uh, het simpele feit dat we het hebben, betekent dat dit daar inherent aan is. Ja, het simpele feit als wij zeggen: als het de maatstaf is. Voor, uh, voor, voor alles, dan lokken we hypocrisie en, uh, en uh, corruptie uit. Ja. Dat, boel, dat dat is inherent aan elkaar. Dan ben je bijna een moralist met deze film. Nee, dat neem je mee, maar daarna laat je het ook gewoon weer los. Het is niet zo... Uh, uh, boel, deze film gaat over die twee mannen. Dat, hmm. uh, maar we toch ook nog wel over meer. Want opvallende rollen voor vrouwen, niet bijrollen, zou ik zeggen. Ja. Uh, vertel eens waarom je... Uh, Anders dan in de journalistieke boeken. die gewijd zijn aan de vastgoedfraude. zoveel plek hebt ingeruimd. voor de rol van vrouwen in dit alles? Uh, nou, de, de, de rol. Er de, de zijn, de, zijn twee rollen die, die interessant zijn. En uh, dat is eigenlijk de, de, de minnares. of de vrouw van, uh, van de dichter. en. Uh, en de vrouw van, uh, van Ger van Woerkum. Dus, uh, ja, de vastgoedman. Die, ja, die, die, die, die, wat ik interessant vind. is zij. Zij, zij, zij is er gewoon uh, zij is er er, er mee gegaan. Ik vind dat, dat vind ik een interessant uh, personage. Je, gaat, je vertrouwt je man. Hij heeft miljoenen op zijn bankrekening. Je denkt dat het allemaal normaal is. Tot dat. Weet je, dat, dat vind ik interessant. En wat betekent dat dan voor je, voor, voor je huwelijk? Uh, uh, als zij niet opgepakt zou zijn, hadden ze had het gewoon, hadden ze gewoon prima. En werk. had ze nooit gezegd, van, hey, is dit eigenlijk niet ja. wel heel veel afgezet... tegen wat je formeel schijnt te verdienen? Ja. Dat, dat, dat, dat vind ik... Uh, en, en dat betekent dat, dat hij moet in deze serie... Moet hij, uh, uh, hij, moet hij moet kiezen voor, voor zijn huwelijk... Of voor zijn vriend. En, en, en waar wilde jij als, als filmmaker het accent leggen? Op de naïviteit van die vrouwen of op hun opportunisme, want niet doorvragen? Nou, dat, dat laat ik een beetje in het midden. Ik, ik, uh, uh, het is moeilijk, ik denk, als je uh, alle afleveringen ziet... Uh, zou je kunnen zeggen dat ze het ook misschien echt niet uh, wist... Maar... Nou, dat, ik vond het leuk dat je mij liet twijfeloos kijker. En dat zal voor heel veel kijkers gelden. Uh, tussen die twee mogelijkheden. Van, ja. mm, kop in het zand geleefd of ja. uh, kwam het wel goed ja. uit om ja. niet te hoeven? Maar ja, Dat is een vraag die wij ons uh, eigenlijk altijd moeten stellen. Ik vind het wel uh, spannend dat dat niet meteen ingelost wordt... Uh, dat, dat, uh, dat blijft gewoon spelen. Wat, moeten wij, wat horen wij te weten, wat niet? Ik denk ja. dat er heel veel dingen zijn. Dat uh, uh, hè, als we nu zeggen: Vreemd, jij had dat al lang moeten weten. Je hebt er niet op gereageerd. Nu ben jij schuldig. Hmm. En jij zou zeggen: Maar had ik als gewoon mensen dat moeten weten of niet? Ja, als jij daar gevoel voor had, misschien wel. Heel vaak wel. Ja, dus dat, dat, is, dat vind ik een interessante vraag. Uh, en um, dus in wezen gebruik ik uh, uh, het personage. Dat, dat gespeeld wordt door Lotje van Lunteren, dus de vrouw van uh, die vastgoedman... Ja. Uh, om dat duidelijk te maken. En hoe, hoe was het om jouw eigen geliefde Sophie van Winden te regisseren? Ik vind het altijd fantastisch om haar te regisseren. Wat, ik bedoel, hoe doe je dat? Uh, Ga uh, daar staan. Nee, nee, nee. Uh, we hebben elkaar natuurlijk we hebben elkaar leren kennen toen wij in uh, Ecuador, uh, Colombia... Uh, de film Eileen, uh, de, de gebaseerd op Tanya Nijmeijer... Ja, ja. En uh, ik, vind het, ik, vind het, uh, ik vind het een genot om, uh, om haar te regisseren, om gewoon überhaupt om naar, uh, haar te zien spelen. Ik vind het uh, uh, echt een hele goede actrice. Ik denk dat, dat, dat, dat de liefde voor spel en, en verhalen ons ook ontzettend tot elkaar uh... En zit er verschil überhaupt tussen hoe je haar regisseert en een niet-geliefde regisseert? Nee, ik denk, wij zijn behoorlijk ver gegaan. We, zo ver zelfs dat ik me afvroeg, of dat we samen ons afvroegen... van, uh, hebben wij niet een hele rare hobby? Maar, wat ik... bedoel je met ver gegaan? Nou ja, zij, zij speelt de minnares van, van, uh, van, van Jeroen dichter. Willems. Ja. En Jeroen Willems zei tegen mij van... ja, Hande, uh, wo, <laughs> je doet het zelf, hè? <laughs> Waar <laughs> maar laat het je grappige mij op los? Ja. Ja, ja, precies. Het grappige is... is dat en, en, en, uh, maar het, het mooie is, is, is dat... We zijn ook tegelijkertijd ook heel professioneel bezig geweest. En, en, en dat maakt het ook... Uh, uh... Dat, we, dat, we, nou, dat het heel, naar mijn idee heel mooi is geworden. Mm. En, en, uh, en dat, we, uh, uh, dat we samen ook iets moois gemaakt hebben. Dat wil zeggen, uh, scènes moet je opdelen in deelhandelingen bijvoorbeeld... om te begrijpen van wat er werkelijk gebeurt. Het is niet zo dat ik zeg, nou, uh, jullie gaan met elkaar zoenen... en je, jij staat hier en actie. Het, nee, je, en je, altijd je, centimeters en, en secondes. Ja, want elke, elke verhouding uh, bepaalt weer de inhoud, wat ik al eerder zei. Mm. Van de, hoe mensen zich verhouden bepaalt de inhoud. Inhoud. En het zit dus niet bij één persoon, het zit altijd tussen personen. Hoe ik tegen hè, hoe, ik me, hoe we nu zitten, dan, daar kun je ja, een bepaalde. Dus het was nooit uh, dat je zei tegen, tegen Jeroen en Sophie, nou, gaan jullie maar gewoon een half uur liggen rollenbollen, ik kijk wel wat ik ervan gebruik. Nee. zo werkt het niet. Nee. Nee. nee, absoluut niet. Zo werkt het niet. Het is, het is veel meer van hoe, hoe, hoe maak je het spannend. En, uh, Elk gebaar, elke. Ja, het aankomen lopen, het draaien, een nieuwe positie innemen, elkaar weer opnieuw aankomen. En met een nieuw woord komen. Maar gooi je, hm? gooi je ook wel eens met een telefoon? Gooi je ook wel eens met een telefoon? Of ik zelf wel eens met ja, een ik, telefoon. Ik, gooi. Ik, ik, ik mocht ooit één keer een interview met Ingmar Bergman in Stockholm uh, hebben. De, de, de grote uh, film. Je hebt Ingmar Bergman geïnterviewd? Ja, Dat, dat, dat was graag. heel interessant, een, een paar uur. En die vertelde in dat interview onder andere dat hij naar Leef Oelmans hoofden. Uh, zijn geliefde en een vrouw die in veel films van hem stond... bij ja. Tijd en Wellen een telefoon gooide. <lacht> Hij zei, dat heeft Liv gewoon nodig uh, om tot een topprestatie te komen. <lacht> dat, dat, dat, dat deed je niet, dat doe je niet. Nee, ik, ik heb wel... Ik doe wel soms andere dingen die, waarvan je zou kunnen zeggen... Uh, hoort dat wel Wat bij dan? een regisseur. Ik kan wel eens iemand schoppen, ik kan wel eens schoppen? iets zeggen. Ja, schoppen. Ik heb wel eens een... Uh... Maar ja, bijvoorbeeld, uh, ik, bijvoorbeeld ik heb... Robert de Hoog een keer vertelt... Uh, toen hij geen, niet emotioneel kon worden. Huh? Ja, ja. ja. <laughs> dat, dat, dat, uh, dat, was, dat was echt vijf dagen voor, voor, voor, voor het draaien. Dat ik, ik, ik kreeg het benauwd. En hij, en hij vond het heel moeilijk om een emotionele scène te spelen. Toen ja. zei ik tegen Rob van, hé, we moeten praten, en, uh, want uh, dit gaat niet goed. En ik vroeg aan hem van, is er dan niets in het verleden dat je, dat je boos maakt, dat je verdrietig maakt? Nee, zegt hij, ik heb echt een fantastische jeugd gehad. Toen zei ik, nou, weet je wat, pak je spullen, maar ga maar naar huis. Ja, en en toen, zag ik, en toen zag je aan mensen met grote jeugd. jeugd. Nou, als zag kind ik, van gescheiden nee, ouders, nee. Nee. nee. Maar dan moet je het ook maken. Maar toen zag ik wel de tranen in zijn ogen komen verschijnen. Ja, daar was je op uit. Dus ja. En toen door. zei ik, nou, en nu ja. gaan we wat voel je nu? Ik zei, nu gaan we spelen. Ja. En dat is ook iets, dat spel, dat, is ook, dat vind ik spannend ook tussen acteurs onderling. En ook naar mij toe hoor, want ze doen hetzelfde. Maar dat Het is... was bij Jeroen Willems niet nodig, hè, dat soort handelingen. Nee, maar Jeroen Willems is, is een ander soort acteur die je vanuit veel meer en, en, en dat, dat, dat de eenzaamheid waarin hij zich soms uh, uh, manifesteert, dat, dat je dat veel meer gebruikt. Dat je dat, dat, je dat gaat, juist gaat aanmoedigen. Dat, ja. uh, dat, dat, want je, als acteur weet je. Het er er is soms een terrein dat je gewoon niet kent. Ook. En, en uh, dat je ook niet precies weet wat je, of het klopt wat je doet. Omdat je iets doet wat je eigenlijk nog niet eerder gedaan hebt. En ik vind dat die, die rijkwijde... Moet je, je moet ook kijken als acteur van hoe ver je kunt gaan. En daarna kun je kijken... Nou, heel wat, ver in het geval van Willemstad. Ja, uh, en dat is, dat is te gek. Wat, wat schrijf je momenteel met, uh, met Sophie van Winden uh, samen? Wij schrijven een echtscheidingsverhaal samen. Ja. Ga weg. Ja, het gaat zo goed tussen ons dat we dachten: van, laten we dan maar over een echtscheiding gaan schrijven. Waarom dat, dat, dat thema gepakt? Nou ja, het is, het is deels gebaseerd uh, op, uh, op de echtscheiding van, uh, van mijn ouders. Mm -hmm. Alleen we hebben er uh, ook een beetje een triller van gemaakt. Het is een verhaal over. Um, uh, over mensen die uh, uh, gelukkig willen worden... en daar heel erg naar op zoek zijn, naar dat geluk. En zoveel vooroordelen hebben naar elkaar toe... dat, ze, uh, dat het uh, compleet uit de hand loopt. Uh, ze willen het te nadrukkelijk. Uh, ja, ze, willen ze zijn te eenzaam, ze willen het te nadrukkelijk. En uh, uh, uiteindelijk leidt dat tot een, tot een ongeluk. En wat ik eigenlijk met het... Wat we met het verhaal willen vertellen is, is, uh, is uh, hoe... Uh, he, je kunt een je kunt ongeluk gebeuren, dan kun je zeggen van... oh, dat is de schuld van. Hmm. Maar misschien is het wel een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen... die leiden tot dat, ja. he, dat, dat milieu. Of, die, die, ja, of, die, of uh, misschien is nog wel het meest interessante... wat je eigen bijdrage is geweest aan die dans van die mislukking. Ja. En niet zozeer de schuld van die anderen. Nee, precies. Ja. Wat is onze verantwoordelijkheid. Precies ja. wat je ook zegt. Hè? Je, het, het, het, wat je al eerder vraagt, vroeg aan mij. Van, ja, van, van waarom, een, hè, waarom veel maken als raak. Een, een jongetje die een steen op een auto gooit. En, uh, dat is toch weer de verontwaardiging van iedereen uh, naar dat jongetje toe. Van, uh, ze zouden moeten opsluiten en uh, noem maar op. Maar wat, wat is onze verantwoordelijkheid? Ja, en waarom, waarom geut de jongetje? Ja, wat heeft precies. dat jongetje meegemaakt? Ja. En dan gaan we weer oudersgedoe Ja. Precies, dat wat we allemaal wat meemaken. Heb je, ja. Wat heb je nou geleerd, denk je, in, in, uh, in de kern van, van die levenservaring... Die, die zich dus zo vaak weer in jouw werk manifesteert? Dat uiteengaan van mensen. Van mensen ja. die toch echt ooit op een dag van elkaar hielden. En volgens mij kan ik die vraag... Nog niet beantwoorden, maar ik, ik denk wel wat ik altijd. Het is, het is uh, um, ik denk dat we heel kwetsbaar zijn en dat dat het wel heel erg belangrijk is, is dat we uh, uh, dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar, um, dat je moet. En poesteren. ik denk dat het ja, en het maar het is ja, je het leven is veel te kort om uh, het probleem is ook dat je jezelf niet kwijt wil raken, maar ik, ik denk ook dat je niet altijd weet. Uh, kan weten wat het is dat je voelt, weet je wel. En hmm. er zijn, uh, mensen geven een bepaalde uh, richtlijn aan... of een, een idee van wat je zou moeten denken of voelen... maar het is wel heel erg lastig in de chaotische werkelijkheid... waarin we leven, om duidelijk te zeggen waar we naartoe moeten gaan. Ja, en weet je soms wel <laughs> wat je voelt... want je probeert met, ja. met uh, een rationaliteit grip te krijgen... op ja. iets dat dat bij uitstek niet ja. is. Daar zijn geen woorden voor. Nee. Dat is futiel. Nou, maar misschien kun je er wel over wil filmen. Wil je nu ook een biertje of niet? <laughs> <laughs> maar je kunt er wel mooi over filmen. Ja, Dat nou, vind dat is... heel goed aan, ja. ja. ja. hey, Wanneer gaat deze uh, echtzijdingsfilm uh, in première? Of is het een tv-ding? Nee, uh, nee, het is echt een film. Het is, we willen het, ik denk dat we het gaan inleveren in mei voor uh, realisering. Maar dan heb ik ook nog een andere film, die ik zel, een, een verhaal dat ik helemaal in mijn eentje heb geschreven. De verloren zoon. En dat is een verhaal dat zich afspeelt in Afghanistan, waar ik wel heel erg blij mee ben. Is dat uh, een film waarover ik heb horen fluisteren dat een Engelse soldaat belandt in een Afghaans milieu? Ja. Uh, en, en, en tot zijn eigen verbijstering begrip krijgt voor wat daar wordt gedacht en gevoeld? Ja, begrip krijgt. Uh, hij wordt veroordeeld tot een, een man, uh, dat wordt zijn surrogaat vader, en, en, en deze jongen wordt uh, zijn surrogaat zoon. <lacht> Je vindt altijd wel een plek om vaders en moeders en kinderen. Ja, daarna ga ik een hele humoristische film. Ja, vast. En... In Tsjechenië. Ja, over een uh, kinderopvanginstituut ja. of zo. Ja. Ja, maar zolang ik zelf zo gelukkig ben, is het wel heel erg makkelijk om dit soort verhalen te schrijven. Pak die tegel er eens bij. Wat had je, had je gedacht daarop te ja, gaan Ja, ik, ga dat, dat, ik ga toch. Wat ik ga opschrijven is: laten we elkaar verzonnen verhalen vertellen om de waarheid te achterhalen. Okay. Volgens mij kan het er Perfect. precies. Op. Je mag me nog één, één, één vraag uh, proberen uh, beantwoord te Hij krijgen. Doet het niet. Uh, dat is deze dan, want dat dropje zit er niet op. Uh, heb je met die stiften? Uh, wanneer, uh, Anro, komt er een, een, een hele dagse spitter zoals Paul Verhoeven uh, jaren geleden maakte om te laten zien uh, wat er gebeurt anno toen? Wanneer komt zo'n film weer eens? Waarom ga jij hem niet maken? Er worden ja, euh, zoiets als spetter, bedoel je? Ja, anno nu. Volgens mij zijn er heel veel makers die dat uh, kunnen. En, uh, en... Waarom gebeurt het niet? Tja, dat is een lastige. Uh, ik denk dat we als eerste meer geld moeten gaan investeren... in, uh, in de Nederlandse film. Ja, maar bedoel het bombardement, weer de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar ja, kijk, uh, het heeft ook met het publiek te maken... Uh, uh, ik vond Schemer bijvoorbeeld een mooie film. Maar er zijn niet meer dan 15.000 mensen erover gegaan. Ja. ja, vond ik een interessant, zelf een film. Dus het publiek moet ook, moet, ook uh, willen. moet ook willen. We kunnen wel zeggen, van de schuld ligt... Uh, Bij de uh, filmmakers, maar het publiek moet er ook... We om... moeten, ja, boe, ik, ik vind het interessant om verhalen te stellen. Misschien moeten we veel meer een verhalencultuur gaan uh, creëren... waarin Oké, okay. pointteken. ligt ook aan ons. De tegel, nog ja. één keer. Laten we elkaar verzonnen verhalen vertellen om de waarheid te achterhalen. Zaterdag aanstaande op Nederland 2 de ontmaskering van de vastgoedverhouden. Vierdelige serie die Smitsman heeft geregisseerd. En, uh, dat is een VPRO-productie. En straks na achter in twee dingen een gesprek met de jeugdtherapeut Lara de Bruin... over een andere opvoedingsaanpak voor kinderen met asperger. Ook Geert Oonk van de Landelijke India-werkgroep... over de Dalits, de kastelozen van India. Dit was Kunststof en wij zijn er morgenavond weer. Hoi.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 In het komen kan? Zondagavond, 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1. Lieve Ulrike. Het nieuws van alle kanten. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptijd en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt. Op TIX.nl. Uw wagenpark is al elektrisch, uw personeel werkt steeds vaker thuis.